Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en geestbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Bakken, bakken, bakken. tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een tweejarig KPN internet en tv abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight tv cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Bakken, bakken, bakken, bakken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 Ik ben hier een schut. Er worden morgen waarschijnlijk geen vluchten geannuleerd op Schiphol. De afgelopen dagen werden er steeds honderden vluchten per dag gecanceld. Ondertussen in Drenthe worden sommige provinciale wegen afgesloten omdat ze onbegaanbaar zijn. of valt niet tegenop te strooien, zegt de provincie. En in steeds meer gemeenten raakt het zout ook op. Rijkswaterstaat heeft nog wel genoeg. De nachtopvang voor daklozen in Amsterdam is vol. Vanwege het koude weer waren er al 250 extra plekken ingericht... maar ook dat is niet genoeg. De gemeente kijkt nu of er nog extra bedden kunnen worden neergezet... of dat er een extra locatie wordt geopend. Mensen die langer dan normaal op een pakketje zitten te wachten... krijgen hem nu misschien zondag. Pakketbezorger DPD die heeft besloten om ook die dag de weg op te gaan... om de grote achterstanden in te halen... die de afgelopen dagen zijn ontstaan door het winterweer. En de wedstrijd uit NEC. FC Utrecht overmorgen gaat niet door. De KNVB heeft het geschrapt omdat er door de sneeuw niet te spelen valt. Ook vijf wedstrijden in de eerste divisie zijn uit het schema gehaald. De amateurvoetballers kunnen dit hele weekend thuis blijven want hun wedstrijden gaan allemaal niet door krijg je nog het weer. Inmiddels is het weer code geel in het westen van het land. Code oranje geldt nog tot 8 uur vanavond in het oosten. Er trekken buien over het land met sneeuw of regen. Temperaturen blijven rond het vriespunt. Morgen bewolkt en vooral later op de dag storm en regen en een graad of 3. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan keer graag, Jelte. Het is rustig op de weg. Alleen wat files op de A6. Lelystad Emmeloord. Er staat 5 minuten voor Emmeloord. Op de A7. is in Gerenveen. Voor jouw 6 minuten. En de A32 Meppel weer... De voor Heerenveen 8. Er is één controle op de AS73 staan ze echt Venlo bij 18,6. Zo klinkt de mooie de toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij en begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al in morgen. ASM Bank. Nu bij Plus Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro.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 Uur geweest, welkom. 53-achtmiddags show met Accent en Sera na Taylor Swift. Radio 538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 Eight En don't leave Kylie in de middagshow van Vijfdriecht. Hoe vaak heb jij een Femke gedacht vandaag? Ja, zo vaak. Ik had ja. ook zo'n enorme lading weer. Nieuwe, verse lading sneeuw. Dat ik dacht, ja, het is niet door te komen, joh. Ik heb er gisteren zo van genoten. Ja, misschien, dat ik, misschien dat ik de enige ben die het zo ontzettend leuk vond. Maar we hadden gisteren Femke aan de telefoon uit Castricum... Ja. En ik had geen sneeuw. Nee. In Kastrikum was geen sneeuw gevallen. Nee. Dat is echt, uh, we zijn al zo uh, twee, drie dagen... hebben ja. echt paniek aan het maken. Ja. En het hele land is er druk mee. En alles staat vast. En iedereen zeurt er de hele dag over. En daar is niks. Femke zat daar uh, naar het nieuws te luisteren. Ik denk van aanstellers allemaal. Ik kijk ja. naar buiten en ik zie gewoon... Uh, alles staat in de bloei hier. Nou, zover was het ook weer <laughs> niet. Maar er, er was gewoon nog geen sneeuwvlokje gevallen. Dus wij zeiden gisteren tegen Femke... Nou, hopelijk vandaag, weet je wel. Ik ben heel benieuwd. Ja? Zou het? Ja, we, we hebben de hangen. Mag even hoor. Femke? Ja, hallo. Ligt er sneeuw? Nee, er ligt vandaag helaas weer geen sneeuw. Houd opnemen. Ja. Er viel zoveel dat ik dacht: dat moet wel ook bij, uh, bij Femke liggen nu. Ik had het niet verwacht. Ik ook niet. Ik, ik, had, denk... ik had een trompetje klaar ja. ja, Het is echt in Nederland alleen Curaçao en krastgekundige sneeuw. Ja, Nou ja. Femke. sneeuw. Oh, ik hoor wel echt dat je baalt ook aan je, je stem. Ja. Ja. ja, ik had wel gehoopt dat er sneeuw was, maar. Uh, ik heel erg tegen vandaag. Ik hoor het dat was ook vooral heel veel regen. Nee. Regen? Regen en nog erger. Ja. En waren ja, er veel het mensen. Beetje, het was wel een beetje natte sneeuw, maar ja, dat was met twee seconden. Was dat ook weer weg. Oh ja. Dus, waren er nog uh, veel nee, mensen noemens. richting Kastrich gekomen, gekomen nadat ze gisteren op de radio hoorden: Daar is het zonnig en. Uh, nee, is de nee, lente begonnen. Nee, nee helaas <laughs> niet. niet. Ja, oh. dan moesten ze natuurlijk wel nog over die besneeuwde wegen. Ja, dat is waar. Oh, ja, ja, ja, ja. Maar wat nu dan, ja, Femke? Wat? Sneeuwkanonnen of zo? Nou ja, ik denk dat ze die kunnen gaan plaatsen, want uh, ja. we hebben water genoeg hier, maar uh, sneeuw niet. Ja, of jij zit in een soort parallel-universum... en het gaat gewoon na dit weekend los daar. Nou, ik hoop het. Och, ik hoor zoveel balen. <laughs> ik zou bijna sneeuw naar je toe komen brengen, maar goed. Oh, nee. ze, hoe ah, zit volgens het mij hebben ze het gewoon meegenomen... en naar jullie toegebracht, <laughs> want uh, er ligt hier echt helemaal niet. Femke, Femke, Femke, er is misschien hoop. Ja. We gaan, we gaan even naar Iris. Ja. Iris, Iris, ja, ja, jij ja, weet ja, meer. Hoe wordt ja, ja. hoe het weer vrijdag? Vrijdag, in het noorden van het land... 5 tot 10 centimeter sneeuw. En op sommige andere plaatsen... 10 tot 15 centimeter. Bovenop de sneeuw die er al ligt. Dus ik weet niet of dat dan voor Kastrikum geldt. Nee, oké. Okay, nou, ik hoop het. Het klinkt goed. Daar nou, doen we mee. <lacht> Succes. <Okay. lacht> Succes ja. okay. Femke, hou vol. Het. De sneeuw komt er hopelijk aan. En we houden contact, ja. Yes, heel goed. En doe iedereen in Kastrikum de groeten van ons. We leven mee vanuit heel veel Ja, zeker. Doei. Doei! Doeg! ben ik. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder, zonder Herman. Want die had hem, had hem net verkocht.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 Als alleen het oud worden gehaald Oh oh oh, rustig ademhalen Oh, oh, oh, oh lijkt toch het, het regent als altijd Maar het regent en het regent Zonnen stralen Op een bankje in het dak kwam het besluit Noem het kapper, noem het vluchten Maar je knijp me tussenuit een week geleden en hier zat hij dan maar weer Met meer vrijheid dan hem lief was En nou wist hij er weer. mee Herman leest wel honderd keer de krant Staat er echt pagina in zwart omrand Deelt hij vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil Nu zie je niks, niet niemand ergens meer dus ga maar niet maar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 degrees of the morning with the sun I'll rise up all and I'll try again so I get in de middagshow van 538. En nog een paar minuutjes hè, kwart voor zeven is het weer zover. Minuutjes inderdaad. En deze, ja, je weet dat er iets gaande is en dan ga je bewijs verzamelen. Je trapt op een scheve om kwart voor zeven, zometeen weer, het verhaal van Thomas en hij is weer smeuwig. Heel smeuwig, mis het niet. Nu JC, je Keys. Yeah. Yeah, I'm up at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca. Right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Disney right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's Took it to my snatch spot 560 State Street Catch me in the kitchen Like a Simmons whipping pastry Cruising down A Street Off white Lexus Driving so slow But BK is from Texas Me, I'm out that bad style Home of that boy Biggie Now I live on Billboard And I brought my boys with me Say what up to Tata Still sipping my ties Sitting courtside Knicks and Nets Give me high five Nigga, I be spiked out I could trip a referee Tell by my attitude That I most definitely from no. Yankee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 Three dice, low, Three card, Marvin. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marvin. Statue of Liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State Mass. No. Green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 The church you came in from school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. empty and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambience. Voor half zeven We hebben het nieuws zo meteen. Iris, en uh, wat heb je mee voor ons? Wat Messi wil gaan doen als hij stopt met voetballen? Wanneer stuur je een rekening in naar radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een eend hebt aangereden, door de koplamp voor mijn motorfiets gevlogen. Oh, wat een sneu. Nou ja, goed, ik kwam verre <lacht> 538 betaald jouw rekening ja, super. Hier. hier met je rekening. Stuur nu.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 Ah, oh, zin in thee. Oh, wie heb je te lang niet gesproken? Het goeie. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Een de deal van KFC: Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Ontdek de Tempoor Pro-matras. Vervaardigd uit tempoormateriaal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 Vanavond en vannacht trekken er winterse buien over het land... met in het oosten vooral sneeuw. Op andere plekken kan het ook regen zijn. De temperaturen die blijven rond het vriespunt. Dan morgen. Morgen is bewolkt en vooral later op de dag regen... en wordt het een graad of drie, maar vrijdag. Oh, yeah. Ja, dag sneeuw. Oh, en hoe is het op de weg geldt? Ja, nou, één korte file op de A6. Emmeloord-Jouren voor Lemmers dat 6 minuten. En er zijn twee controles op de A2. Echt Maastricht bij 232.9. En de A73. Echt Venlo bij 18.6. Het is 1 minuut over half zeven. Iris is hier. Goedenavond, de Wegenwacht heeft vandaag minder pechgevallen afgehandeld dan verwacht. Komt waarschijnlijk omdat veel mensen thuis hebben gewerkt. Inmiddels geldt alleen in het oosten nog code oranje. Goed nieuws voor mensen die morgen op vakantie gaan. Schiphol zegt dat er dit keer geen vluchten zullen uitvallen... want het weer ziet er goed uit. Wel moet rekening gehouden worden met vertragingen. KLM verkoopt voorlopig geen nieuwe vliegtickets meer. De lege stoelen worden nu namelijk gebruikt... om de gestrande reizigers naar hun bestemming te brengen... En daarbij worden ook grotere vliegtuigen gebruikt. Op steeds meer plekken begint het strooizout wel een beetje op te raken. Zo worden in de regio Den Haag niet alle wegen meer gestrooid. Hetzelfde geldt voor de gemeente Veldhoven in Brabant. En soms wordt het zout nu gemengd met zand. Oh. Morgen lijkt het dan even tijdelijk wat droger te worden. Morgenavond komt er een storm aan met weer nieuwe neerslag. Dat zal regen of sneeuw zijn in de nacht naar vrijdag ook. Ja, en dan vrijdag, hè? Het KNMI heeft inmiddels een iets beter beeld van wat we dan kunnen verwachten. Op veel plekken in het noorden van het land kan 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. En sommige plaatsen zelfs tot 15 centimeter bovenop de sneeuw die er dus al ligt. Nou, ik vind het stiekem ook heel gezellig. Ja, het ja. is je ergens naartoe moet. Nou, ik heb, ik heb een kinderfeestje. Oh. Oh. Van, oh, van een van jouw kinderen? Of... Ja. Ga je doen skiën? Ja, ik denk dat we dat maar gaan doen. Maar we moeten dus gaan rijden. Kind, hoeveel ja, kinderen dan krijg je de, de auto? Paars. Ja, ik, ik, hij zit vol. Oké. Okay. Tot de nok. En dan moet je gaan rijden in dat weer. Dus ik moet even goed gaan kijken oh. wat we gaan doen. Oh, dat is wel ja, nee, spannend, nee, ja. Dat, is... ja, dat kan okay, ik wel, ja. Nee, maar ik, stel je... Ja, ik Voordat je kind afgeeft bij Irem nee. zo, nou, nee, Echt? op zo'n dag. Wat is dit nou? En ook nog in die auto? Nou, nou wat is dit nou? <laughs> over zo'n zo spaldijkje. Nou, jongens. Nee, dat komt helemaal goed. We zijn toch? aan het panikeren. Ja, ik denk juist dat je er heel makkelijk van af kan maken, want alles is leuk. In de sneeuw toch? Met die kids. Nou, daar zeg jij maar wat. wat? Ja, joh. ga ja, gewoon ja, zwemmen. Onder het ijs. De partijleiders van D66, CDA en VVD die laten zich in ieder geval insneeuwen op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum. Daar praten ze vanaf morgen verder over de formatie. Jess Gust zou vandaag langs gaan bij de informateur, maar dat werd een online meeting want ook zij had last van het winterweer. En dan nog Messi, die wil na zijn voetballoopbaan geen coach, maar clubeigenaar worden. Dat zegt hij tegen een Argentijnse zender. Ik zie mezelf niet als coach. Ik wil mijn eigen club hebben. Helemaal vanaf nul beginnen en de club groot maken. Kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen en iets belangrijks te bereiken. En hij ziet David Beckham dan als zijn voorbeeld. Die is natuurlijk mede-eigenaar van Inter Miami. De club waar Messi nu nog een contract heeft tot eind 2028. Maar hij wil helemaal uh, vanaf nul beginnen. Dus echt Nieuwe een club blood. oprichten. Ja. Oh, wow. maar dat, kan, dat Volgens mij is dat hem ook een beetje beloofd toen hij naar Amerika kwam. Van ja, hier heb je dit soort kansen. Hij heeft ook een deal met Apple ja. volgens mij. Dus ze liggen daar natuurlijk kansen en hij kan, Ja, hij kan dat gewoon gaan doen. FC Messi. Met FC wow, <laughs> Ja, ja toch? Ja. Eerst duim. Graag gedaan. 538. De 538. Middags show. Met Taylor Gray, Morgan Wallen. Zometeen een topic. Kernkracht 400. Kernkracht 538.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 Goedemiddag, show 538. Uh, nog vijf minuutjes, is kwart voor zeven. En dan is het de hoogste tijd voor betrapt op een scheven. Ja, zometeen hier. Eerst Carly Rae Jepsen en uh, Call Me Maybe. Yacht. En ga op terug in de middagshow. Ja, het is kwart voor zeven. Ja, tijd voor de scheven. Thomas. Hi, hi. hi. Welkom bij Betrapt op een Scheven om kwart voor zeven. Ja. Vertel eens. Um, nou ja, ik had een uh, beste vriend. Um, en die kwam uh, regelmatig bij ons thuis uh, over de vloer. Uh, ik ben zelfs uh, chauffeur geweest... En uh, hij kwam ook uh, vervolgens thuis wanneer ik uh, onderweg was. Uh, ja, en mijn vrouw die, uh, die had zoiets van... Uh, ja, die meldt het wel netjes. En vervolgens uh, was ik in Noorwegen. En ik merkte gewoon dat er iets niet klopt aan mijn vrouw. Uh, toen heb ik een, uh, een camera gekocht. Een kleine mini-cameraatje, En die heb ik vervolgens onder de tv geplakt. Omdat ik iets uh, niet vertrouwde. Uh, want de vrouw die ging ook wel eens... Uh, uh, die ging ook nog wel eens naar de bingo toe met de moeder en de tante. En ze, hij, zij is ook één keer bij hem geweest. En waar ik ook vanaf wist, ja, en er schijnt niets gebeurd te zijn... maar hij had zelf een moeilijke tijd. Dus ik denk, nou ja, het zal wel. Uh, het, zal wel het zal wel goed zijn. Ja, god, uh, ik vertrouw het niet, dus ik heb een camera eronder geplakt. Ik ben vervolgens ben ik een paar dagen naar Frankrijk gereden. En toen zag ik op de camera te kijken, toen was hij er ook. En toen werd het wel heel erg close met die twee... Jeetje, maar waar, hoe, hoe heb je daarna zitten kijken, naar die beelden? Ja, hoe kijk je daarnaar? Ja, ja je is krik, je weet, je weet even niet wat je moet doen. Maar close als in ze zaten echt heel klef tegen elkaar aan of het was gewoon ja. volle bak? Nee, ze zaten heel klef tegen elkaar aan en okay. uh, hand op uh, onder de shirt en uh, ja, gewoon over de buik heen. En toen wist ik al van nou dit is foute Ja. Um, ja, en toen dacht ik echt van, uh, ja, ik, ik moet nu terug, ik ga gewoon terug. Dus ik heb uh, eigenlijk, uh, ja, mijn chauffeurspas heb ik helemaal overstreden. Heb ik gewoon echt, uh, ja, gewoon alle regels verbroken. En ik ben naar huis toe gegaan en ik heb het ook gemeld. Ik heb een bericht gestuurd van, ik kom er nu aan. Want ik weet goed waar jullie mee bezig zijn. Ja, uh, en daar schrokken ze een beetje van. Want ik kon precies vertellen wat... Uh, en wat, ik zag, wat er gebeurd was, ja, en ze probeerden eerst te ontkennen. En toen hoorde ik ook nog eens een keer, oh, daar hangt hier ergens een camera Hij heeft hier ergens camera gestopt. Ja. <laughs> ja. En, uh, wat ik toen vonden ze dat, de... dat jij iets op had gangen thuis? Een cameraatje? Ja, daar hebben ze niks van te zeggen, toch? Nee, ja. ja. <laughs> wat ze hebben gedaan is erger inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed, ze waren aan het zoeken. Ze vonden zich eigenlijk heel erg betrapt. Maar heb jij de hele tijd uh, dan meegekeken... toen je dacht, ja, ik, ik, ik heb ze nu te pakken? Heb je echt nog verder gekeken... of ja. heb je gewoon het weggelegd en gedacht... oké, okay, ik, ik weet voldoende? Nee, hij, hij hing in de, oude, in de, in, in, in de houden van, uh, om vooruit. En uh, de stam stond er gewoon uh, aan, heel de avond. Och. En uh, hij was ook vertrokken. Dat heb ik gevraagd, als je zorgt dat hij weg is. Ja. Ja, en uh, ja, toen ben ik naar huis gegaan... en toen hadden we natuurlijk de slaande ruzie. <kwijnt> hij was gelukkig al weg. En... Ja, zij durfde niks te vertellen. Ik zeg heb je nog een, uh, een bekentenis gekregen? Uiteindelijk wel. De volgende Kijk. dag was uh, mijn carnaval. Uh, toen heb ik hem eerst nog even gesproken. Uh, en hij zei ook al van... Ja, ja nee, er is niks gebeurd. Er is helemaal niks aan de hand. En uh, ja, vervolgens uh, heb ik nog een keertje mijn vrouw. gezegd: je hebt één kans om iets te zeggen. Zeg, Anders pak ik nieuwe spullen en ben je gelijk, gelijk weg. Ja, en toen kwam uh, de aap uit omhoog. Ja. Dat ze verliefd was op hem. En, ja. En toen? Ja, er is wel wat gebeurd uh, tussen die twee. Uh -huh. uh, ja, uh, ik heb er heel lang over nagedacht en uh, we hebben heel goed gesproken en ja, we zijn nu toch nog bij elkaar. Joh, jullie zijn nog samen. Ja, we zijn nog samen. Wauw. En vertrouwen je er nog? Um, ja. Ja, nou ja, weet je, je moet toch, je moet iemand weer gaan vertrouwen. Uh, hoe lang de, is dit geleden? Uh, ja, vorig jaar februari. Weet dus uh, je, je wat succes ook, joh. Ja. Ja, maar als je ja, er dus... weer voor gaat, dan moet je ervoor gaan. Anders dan, uh, ja, dan zit dat... je echt in een halve uh, zooi, toch? Ja, ja want ik, ja, ik wil ook niet de telefoon meer gaan controleren. En um, ja, dat doe ik gewoon niet meer. Maar ja, en we praten nog steeds. En ook hierover hebben we het nog wel eens. Nou, knap dan maar. dat je het haar vergeeft, hoor. Ja, ja, je moet er toch gewoon voor gaan. Weet je, ik ben ook geen lievertje geweest en, in het verleden. Ja, oké, okay, niet, niet, niet vreemd gegaan dan, maar ja, zij heeft heel veel van mij geslikt. En uh, ja, nu, uh, ja, we gaan er gewoon weer voor. Nou, goed man. En uh, heel veel succes dan samen. En thanks voor het vertellen hier. Ja, dankjewel. Fijne goed, avond goed. toch. Ja, hetzelfde. We will fire, Er de goede sneeuwpoppen binnenkomen. Oh, maar dit is, dit is, ik heb nu ook zin om eentje te gaan bouwen, maar het kan niet zo mooi worden als die we hier uh, zien allemaal. De ochtendshow heeft hem uh, uitgeschreven, het NK Sneeuwpoppen. Uh, Luc Ikking zit in de jury. Um, en voor vrijdag uh, kun je nog uh, sneeuwpoppen inzenden. Ja, en uh, voor, voor vrijdag, dus dan is de deadline. Ja. Ja, En dan win je de erentitel. Goed ook. Ben je, heb je gewoon het Nederlands kampioenschap, ja. uh, kampioenschap sneeuwpoppen heb je gewoon gewonnen. Maar ik moet zeggen, de, de, de lat ligt hoog. De zo. lat ligt heel... Ja, ja. kleine waarschuwing inderdaad. Kleine waarschuwing. Uh, maar ben je aan het sneeuwpoppen bouwen of ga je dat vanavond nog doen op morgen? Uh, stuur ze even door met de 50 8 Echt een, echt een lof, extra stimulans om je best te doen. Ja, echt gaaf te maken. Ja. ja, leuk man. En uh, tot zover de 538Middagshow. Martijn, die hoor je zo meteen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0.